Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatactiviste Greta Thunberg is een paar uur nadat ze van de rechter een boete kreeg voor het niet luisteren naar de politie opnieuw opgepakt om dezelfde reden. In juni blokkeerde ze een weg in de haven van Malmö... om te demonstreren tegen fossiele brandstoffen zoals olie en gas. De politie vroeg haar om weg te gaan. Dat deed ze niet, daarom werd ze meegenomen. Vandaag kregen ze daar een boete van 130 euro voor. Een paar uur na de rechtszaak ging ze weer naar de haven voor een nieuwe blokkade... en werd dus nog een keer gearresteerd. Een raadslid van de VVD in Hengelo gaat aangifte doen... tegen de lokale fractievoorzitter van Forum voor Democratie... Die twitterde een foto van regenboogvlaggen en vlaggen met hakenkruizen. De FVD'er zegt dat wie kritiek heeft op de, zoals hij het noemt, dwingende LHBTI-ideologie wordt gecanceld op social media. En hij maakt daarin de vergelijking met de nazi-ideologie. De tweet is inmiddels verwijderd, maar de lokale politicus zegt er nog wel achter te staan. Het is weer Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Traditioneel de best bezochte dag van de grootste kermis van de Benelux... met veel extra activiteiten en een heel duidelijke dresscode. Vanaf Amsterdam Centraal vertrok een speciale Roze Maandag Express met bijpassende muziek. Maar Rosse Maandag is ook vooral een van de grootste LHBTI-evenementen van ons land. En de bezoekers vinden dat hard nodig, want het gaat niet goed met de acceptatie, zeggen ze tegen Het was staan nu misschien echt best wel laag kwam westerse landen. Nou, dat wordt toch regelmatig, uh, mijn man en ik, uitgescholden worden van uh, homo's en kankerhomo's en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, en dat was een paar jaar geleden niet zo. Tilburgse kermis duurt nog tot en met 30 juli. Het weer nog, de laatste buien trekt het land uit. Vannacht komt het af tot een graad of 11. Morgen meer zon, minder regen en een graad of 20. En het is een beetje fris voor de tijd van het jaar. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM.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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaalt wat er gedraaid wordt. Want dit is Play It Loud Fans. Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze eerste Play It Loud fans. Waar de metal fan centraal staat en zijn of haar favoriete muziek uit mag kiezen en ermee laat draaien. En voor degenen die net inschakelen of met mij het tweede uur zijn ingegaan, bedankt dat jullie luisteren. Ik zit hier nog steeds met mijn gast Art van Wonderen... die ik het eerste uur al heb uitgehoord over zijn liefde voor onze muziekstijl. En de band die ik al heb mogen draaien van zijn samengestelde playlist. Art, nogmaals welkom en fijn dat je hier bij mij in de studio zit... om jouw muziek met ons te delen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij bedankt. <laughs> er kwamen al een aantal juweeltjes, uh, mogen we wel zeggen, voorbij. En zojuist hoorden we weer zo'n lekkere metal klassieker van onze favoriete metal band, Metallica natuurlijk. De echte fans kennen het nummer al lang. Maar kun je voor degene die onder een steen hebben geleefd nog even vertellen welk nummer we net hoorden? We hoorden net Creeping Death. Natuurlijk. Juist. Uh, wellicht een van de beste Metallica nummers ooit gemaakt. En dat was geïnspireerd door de tweede helft van de klassieke film The Ten Commandments. Dat was gebaseerd op het Bijbelse verhaal De Plagen van Egypte. Wist je dat toevallig ook? Ja, kijk. Heel goed, een kenner. We vinden dit geweldige nummer op hun tweede album, Ride the Lightning uit 1984, waar nog meer van die lekkere klassiekers op te vinden zijn zoals for Whom the Bell Tolls en Fate the Black. En zoals eerder gezegd, als je dit niet kent en onder een hele grote steen hebt geleefd, ga luisteren. Dit hoort bij de metal-opvoeding. Het leuke van dit soort uitzendingen vind ik dan ook weer dat er voor mij ook nieuwe muziek voorbij komt. Ik ken natuurlijk ook niet lang, eh, lang niet alles en tot nog toe kende ik alle bands van jouw lijstje wel, maar de volgende band kende ik weer niet. En ik we hebben het over Neverone Die met het nummer Cerberus in jouw lijst staat. Zeg ik het goed trouwens? Ja, ja. Ja. Uh, kun je mij in de luisteraars iets vertellen over deze band? En uh, wat voor muziek ze maken? Uh, ik kan je niet heel veel speciaals vertellen over deze band, behalve dat ik ze kort geleden heb ontdekt, uh, een Nederlandse band. Okay. Um, alleen die gaan binnenkort stoppen. Dus ja, daar blijft niet heel veel van over. Ah, dat is dan jammer. Maar ik vind de muziek zo keihard en zo ja. lekker om naar te luisteren. Dus, uh, ja, ja. Wat voor stijl muziek maken ze? Uh, ja, hele harde rock, slash metal. Oké, okay, dat is wel een uh, Oké. Okay. Keiharde gitaren, lekker knallen. Dan gaan we die zo lekker draaien voor je. En je koos natuurlijk voor het nummer Cerberus en van waar dit nummer omdat hij precies past bij vanavond. Oké, okay, nou dan gaan we hem lekker draaien nu. De Cerberus van Neverone. dog you take out for a stroll The here and the now Solemnly he swore to never break his precious vow We are a chance to pass him by Three pieces of your delicious honey pie natuurlijk weer wel. We worden Disturbed met Indestructible van het gelijknamige vierde album uit 2008. In de deed het vooral goed bij de soldaten die daardoor werden aangemoedigd... wanneer ze de strijd met de vijand moesten aangaan en om hun moreel een boost te geven. Het was ook bedoeld om het succes van de band in de muziekindustrie de te vertegenwoordigen. Wederom een goede keuze, We liggen aardig op één lijn qua muziek, merk ik. Ja, gaat goed. Ja, zeker. Maar je bent alleen wel minder van het extreme werk, volgens mij. Er staat geen death en black metal in jouw nee, lijst. Nee, niet jouw ding dus nee, nooit, nooit aange, nooit aangekomen, maar ook nooit nee. echt een kans gegeven. Nou, nou, misschien dus misschien weet uh, dan doen. vanavond ga ik gewoon een keertje even ja, de avondje ja, zitten. Ja, gewoon een keertje doen en dan even de old school uh, jaren tachtig metal uh, aanpakken dan. Uh. Dan, dan ben jij ook om, denk ik. <lacht> het is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd... maar je moet ervan houden. Uh, je houdt in ieder geval wel van de klassiekers... gezien de volgende legendarische band AC/DC, die nu volgt met een nummer dat ver vol tijd verscheen. Let There Be Rock was jij, of had je uitgekozen van ze... van het gelijknamige album uit 1977... Hetzelfde album waar hun grote hit... Roll, Whole Lotta Rosie op te vinden is. Maar daar koos je niet voor. Waarom juist uh, Let There Be Rock en niet hun bekendste hit? Dat is een bepaalde ja, nee, niet, niet, niet bepaalde reden voor. Ik heb Holda Lotta Rosie zo grijs gedraaid... Uh, in de jaren dat, dat ik... Uh, en, en deze vind ik gewoon zo fijn... Ja. En brengt me weer terug naar het concert wat ik van ze gezien heb ja, uh, alweer bijna dat. 15 jaar geleden. Dus uh, ja, ik wilde deze graag weer horen. Dat snap ik heel erg, ja. <laughs> en inderdaad hopen dat ze weer komen naar Nederland. Dat zou leuk zijn. Ja. Uh, nou, helaas uh, ja, moeten we daarvoor naar Amerika momenteel. Hè? In oktober gaan ze optreden op Power Trip Festival. Met alle grote van de metal. Had je het affiche al gezien? Yep. Ja. Ja. Je moet wel rijk zijn. Als je je, te, om daar, een beetje te kriebelen dat ik dacht: oh. Ja, zeker mij ook <laughs> hoor. Maar je nog een uh... lening regelen? Of <laughs> ja, ja, precies. <laughs> <laughs> wat, je, wat ik al zei: je moet wel rijk zijn, want de kaarten gaan geloof ik vanaf 600 dollar. En dan heb, je, dan heb je nog niet eens de campingkosten erbij. Want dat uh, komt dan denk ik wel zo'n beetje op 1000 dollar uit. Uh, maar dan spelen wel alle zes de headlinende bands hun volledige sets. Uh, dus dat is dan wel weer uh, zo. En natuurlijk de belevenissen. Ja. Nou, door naar de, een van de meest toegankelijke nummers van jouw lijst. Van een band die dus ook niet zou meer staan op het affiche van eerder... Nee, wacht even. Ik ben even te snel. Nee, we, gaan, uh, we gaan door naar ECDC. Sorry, ik ging heel veel te ver van stapel. ECDC <laughs> dus met Let There Be Rock. CDC natuurlijk Met Let There Be Rock Van het gelijknamige album uit 77 Heerlijke muziek uh, Art yeah. We staan hier helemaal los te gaan maar we gaan nu door naar een van de meest toegankelijke nummers van je lijst. Ik was net even te snel met praten. Maar van een band die ook niet zou misstaan op de affiche van eerder genoemd festival. Al zijn ze meer grunge dan metal natuurlijk. En niet zo lang actief als de bands die daar staan. Nee. Maar Pearl Jam, waar ik het over heb, is als headliner altijd een kwalitatief goede band. Je koos voor het lekkere uptempo nummer Even Flow van het legendarische debuutalbum Ten. Uit het muzikaal geweldige jaar 91. En wat maakt dit voor jou een goed nummer? Ja, weet ik eigenlijk niet. Niet zo, niet zo heel speciaal. Nee. Het uh, is me altijd bijgebleven. Dit hele album is me altijd bijgebleven. Volvoerder uh, ja, is gewoon. Geweldig ja. Ja. is fantastisch. Net zoals Cornell. Ja. Topzangers. Precies. En nou, dat houden we er dus bij. Ook ja. zangers. Ja. ja, inderdaad. In de grunge uh, zijn zangers ook wel heel bepalend ja. geweest. Nee, ja. ja. Goede stemmen. Maar Helaas ook een heleboel niet meer onder ons. Jammer genoeg. Nee, ja. Eddie Vedder. de enige nog een beetje van de bekendste grunge bands die nog in leven is. We gaan hem draaien. Pearl Jam dus met Even Flow. Na Pearl Jam Even Flow hoorden we de Australiërs van Airborne met Running Wild. Ja, ook altijd lekkere muziek, hè? Zeker. Oh, Altijd yeah. goed. Ja. Eh, ze doen een beetje de jaren 70 en 80 herleven... dankzij hun door ACDC geïnspireerde hardrock... en maken heerlijke vuige en energieke rock roll De band komt net zoals ACDC uit Australië... en werd opgericht in 2001. Brachten hun volledige debuutalbum Running Wild pas in 2007 uit. En je koos van dit album dus de titeltrack. Tevens eerste single daarvan en in het algemeen. Hoe ontdekte je deze band eigenlijk? Um, via mijn broer. Die uh, nam mij voor mijn verjaardag een uh, tijd geleden mee naar uh, een concert van uh, Airborne. Althans, ja. dat was de bedoeling. Oh, okay. Alleen hij heeft toen het laatste moment afgezegd. Maar ik oh. ben toen zelf gegaan. Oh, toch wel. En uh, ja, dat was echt heel vet. Ja, dus, hij mag uh, wel vaak. Ja. Gaaf. Ja. ja, nooit meer omgekeken. Nee? Nee. Ja, fantastische band. Ja, zeker. En ze treden nog steeds op? Of ze uh, zijn wel bij elkaar, hè, geloof ja. ik? Ja, voor zover ik weet wel. Oké. Okay. Nou, uh, gaaf. Misschien dat ik daar ook nog een keer heen wil. Want uh, ja, ik hoop dat ze terugkomen. Wel. Ja, dat hoop ik ook, ja. Als ze komen, dan uh, gaan we er zeker heen. Uh, nou, de volgende band die, uh, ja, kunnen we helaas niet meer live zien in de oude originele line-up. Uh, want uh, helaas uh, is de frontman Chester Bennington alweer zes jaar niet meer onder ons. Hij overleed op 20 juli 2017 op 41-jarige leeftijd... doordat hij zichzelf na een mentaal moeilijke periode van het leven had beroofd door verhanging. Twee maanden na de zelfmoord van zijn goede vriend Chris Cornell... die we in het eerste uur dus nog hadden gehoord met zijn band Audioslave. Is het toeval dat beide overleden artiesten in jouw lijst staan vanavond... of is het ook een soort van eerbetoon? <lacht> <lacht> uh, geen toeval, ook geen eerbetoon. Ik heb ze allebei gewoon zoveel geluisterd vroeger. Dus uh, ja, die horen er gewoon bij. Zeker weten. Zeker ja. Linkin Park ook. Ja. ja, dat was ook een van de van de eerste bands waar ik naar luisterde... toen ja. ik eh, nog een jonge metalhead was. Een beetje de nu metal periode Ik zei dat net al, nu-metal. Ja. Dat is wel een, uh, een gouden tijd. Ja. Goeie bands. Nou, we gaan hem draaien dus. Linkin Park met het nummer Feint. Heb je uitgekozen? Nog een specifieke reden daarvoor? Nee. We hebben zoveel goede nummers gemaakt eigenlijk. Ja. Feint staat me niet zo heel erg meer bij. Dus uh, ik ben erg benieuwd welke dat ook weer uh, was. We gaan hem uh, nu draaien.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 Insecure, a little unconfident. Cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. But you never wanna say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. me Juist. Ik wou niet onderbreken. Het is onbeschoft, hè? Om yeah. die uit te laten praten. Rage Against the Machine dus met Boom Track. Nee, uh, sorry. No Your Enemy. No, no, no Your Enemy, natuurlijk. Sorry, <laughs> ik was even in de war dat hij dat aan de print zei. <laughs> ik snap hem. Ja, ja, ja. Nou, dat waren de, de laatste band alweer. Nou, één de laatste band trouwens. We hebben nog één band te goed. Uh, voordat we eruit gaan helaas alweer. Uh, Rage Against the Machine dus. Ik uh, koos dus voor dit nummer en niet voor uh, Killing in the Name of... Bullet in the head, maar no your enemy dus. Ja. Uh, samen met uh, toolszanger mainet, uh, James Keenan trouwens. Wist je dat ook? Nee. Dat mij nou, volgens mij uh, zat hij er ook in, maar ik heb hem er niet in gehoord. Nee. Wat ben ik in de war? Nou, in ieder geval, uh, nou ja. kun je je keuze nog toelichten over dit nummer? Dat is natuurlijk ja, een vet nummer. Ja, alles ja, gewoon, weet dus, je het gewoon is gewoon weer een heel dik goed. nummer. Ja, ja, ja, dit is weer iets wat je in de auto aanzet als er uh, iemand voor je uh, even je afsnijdt of zo. En even, ja. moet even je woede kwijt. Ja. Dan is het gewoon dit. Ideaal ja. voor. ik voor. Omdat ik je frustraties africhten. Absoluut. Yes. Nou, alles op dit album was natuurlijk uh, geweldig. Vond ik. Jij ook, hè? Ik ook, ja zeker. Jammer genoeg uh, niet meer uh, actief met muziek. Nou ja, nog wel met optredens, maar geen nieuw werk meer recentelijk, jammer genoeg. Nee. Hopelijk komt dat nog. We sluiten de avond af uh, waar we het tweede uur mee waren begonnen. Met Delica in dit geval. Jij koos voor Dirty Window van het veelal bekritiseerde album Sand Anger. Die we dus aan uh, gaan horen, tot slot. Hoe vind jij het album eigenlijk uh, na uh, de vele kritieken die het kreeg? Ja, ik, ik kom uit een hele andere, heel andere scene wat dat betreft. Want ik vind het zo'n ondergewaardeerd album. Ah ja, ik, uh, ook. Ah. ik Ik heb het idee dat iedereen een beetje op de trein springt om uh, lekker mee te haten. En hetzelfde en elkaar aan het napraten is. Maar als je gewoon gaat luisteren en, en ziet waar het vandaan komt. Dan is dat gewoon een bepaald moment in de tijd van die band wat ja. ze kenmerkt. En ja. wat het gewoon echt een steengoed album maakt. Zeker weten. Ondanks de geen solos en nee, de trashcan gewoon, drums. En uh, precies. Het is gewoon uh, ouderwets lekker rammen geblazen. Precies. Dit album. Ja. Ja. Nee, woede zeker... eruit. Hun woede eruit. Ja, nee, sowieso. Zeker na zo'n uh, roerige tijd dat uh, de bandleden doormaakten. Vooral natuurlijk de zanger James Hetfield. We gaan hem uh, draaien zo direct... Uh, we sluiten de avond dus af. Uh, fijn uh, Bedankt uh, voor vanavond. Ik hoop dat je het uh, leuk vond. Ja, zeker. Heerlijk. We zijn in ieder geval lekker losgegaan vanavond. Uh, bedankt dus voor het delen van jouw muziek uh, met ons. En uh, heel veel succes met alles. En veel plezier met de komende concerten. Nou, ik zie je sowieso bij Queens of the Stone Age. Absoluut. Dus uh, Ook ik sluit de avond af. Dit was het weer voor de allereerste Play It Loud fans. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. Volgende week ben ik er weer met ditmaal de eerste uitzending van Play It Loud Selected. Waar het thema space zal zijn en alles wat te maken heeft met de ruimte. Zorg dat je er weer bij bent. En dan wens ik jullie nog een fijne resterende avond. En hopelijk tot volgende week. I'm jury and I'm executioner too. I'm judge and I'm jury and I'm executioner too. Projector, Protector. Rejector. projector, rejector, infactor, projector, rejector, infactor. I'm jury and I'm executioner too. I'm judge and I'm jury and I'm executioner too. Projector, projector, projector, rejector, infector, projector, rejector. I'm